Middernacht, het begin van donderdag 26 december, Tweede Kerstdag. Dit is Christian Bonebakker met het NOS-journaal.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 In Vinkerveen is een hoogbejaarde vrouw ingereden op kerkgangers. Rond acht uur vanavond kwam een groep mensen een kerk uit toen de vrouw van 82 op hen inreed. Eén vrouw werd overreden, ze is met heupletsel in een ziekenhuis opgenomen. Een tweede vrouw werd geschampt en raakte lichtgewond. De automobiliste kwam met de schrik vrij. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat de bejaarde vrouw in Vinkerveen met opzet op de groep is ingereden.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 Het weer. Vannacht lokaal kans op een mistbank. Minima iets boven het vriespunt. Morgen veel bewolking, maar ook af en toe zon. In het zuidwesten kans op een bui. Het wordt 6 of 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Goedenacht en weet u welkom in ons Huis van de Maan. Voor mij de laatste keer dat ik mijn intrek neem in dit huis... waarvan de deuren vrijdag definitief gesloten worden. En ik prijs me dan ook uh, gelukkig met een gast... die ik natuurlijk wel kende als zanger van de band Trukken naar Keks... maar die ik eigenlijk pas echt ben gaan volgen... toen hij in 2004 het theater inging met de Vlaamse pianist Jan Houtenkiet. Prachtige liedjes maakten ze samen. Net zoals er nu ook weer prachtige liedjes staan op zijn nieuwe album. Beter als. Een man wiens naam in Vlaanderen misschien wel in grotere letters... geschreven wordt dan in Nederland. Zo heeft hij bij de collega's van de VRT zijn eigen radioprogramma... Het Hol van de Leeuw. En is hij deze week in Oostende te zien in de voorstelling... Zing het en de wees het vroo. Rondom liederen uit een christelijke zangbundel uit 1941... die elke rechterde Vlaming van zekere leeftijd kent. Mijn gast vannacht in Casaruna, Trik de Leeuw. Prik, fijn dat je er bent. Goeienacht, welkom. Het is een eer, een voorrecht en een genoegen, meneer. Linia Recta uit Oostende, ja. waar je aan het repeteren bent... voor die voorstelling die morgen en overmorgen te zien is. Heb je nog iets van kerst kunnen vieren? Het, het is me goed bevallen zelfs dit jaar. Oh, ja. Oostende, Oostende is, een, is een, een fijne stad om kerst te vieren, blijkt. En wat maakt Oostende tot een fijne stad om kerst te vieren? Oostende is een, een badplaats die zijn hoogtepunt altijd kent in de zomer. En in de andere drie seizoenen hangt Oostende er zomaar een beetje bij. Dan is uh, de rest van het land is weer weggetrokken. De, de Oostendenaren zijn terug op zichzelf aangewezen. En de Oostendenaar, op de een of andere manier hebben ze allemaal een verhaal. De, de meesten zijn of daar geboren en daar gebleven omdat ze van de kust houden. En de rest is... Aangespoeld, zoals de Oostendenaar de Inwijkeling noemt. De aangespoelden. En de aangespoelden hebben altijd iets achtergelaten. Die zijn met de trein vanuit het binnenland naar de kust gegaan, tot waar ze niet verder kunnen. En daar zijn ze gebleven in een poging nog één keer een, een nieuw leven op te bouwen. Of, of, dat denk ik vaak. En daardoor zit er een ontzettend hoog aantal mensen met een, met een, met een mooi, groot, zwaar verhaal. En daar dat hangt dus het weemoed in de, in de straten. Denk ik ook daardoor. Dus buiten het seizoen hangt er een aangename sfeer van, van uh, een beetje verlies, een beetje verdriet, een beetje melancholie. Maar ook een kracht, zo, we gaan het nog één keer proberen. En dat maakt Oostende voor mij een, een zeer prettige... Misschien zie ik dat alleen maar en is het er niet zo Maar Ik heb het, het, het sterke vermoeden dat dat daar hangt. Of dat ik daar... Um altijd weer de, de tekenen van zie of ik in het café kom of, in, of een kop koffie ergens drink. Het is altijd wel iets wat een, een aangenaam, een weemoedige stemming veroorzaakt. Een beetje weemoed, een beetje verdriet, een beetje melancholie en toch er weer iets van maken. En, dat het het is over het thema jouw leven kunnen gaan. Ja, precies. Ja, is het thema van deze avond. Vandaar dat je je daar nou zo thuis voelt. <laughs> en, en dat kerstfeest, heb je daar iets mee zelf? Um, nee, niet echt. De, de verplichting. Die drukt zwaar op me. Maar dit jaar viel, viel het zeer goed mee. Ik heb me uitstekend vermaakt eerlijk gezegd. We hebben gisteren, de regisseur uh, van het stuk uh, Singend en De Wees Frozen. Een goede vriend van mij, uh, Ruud Gielens. En dat is ook een aangespoelde. Dus we, uh, we zijn samen heerlijk aangespoeld geweest in de afgelopen dagen. We hadden samen een appartement in Oostende gehuurd. Omdat we uh, niet voor die de, tussen de repetitie en de. En de uitvoering in naar huis wilde. Hij heeft zijn huis trouwens opgezegd. Dus uh, hij is een, een, een, een continu aangespoelde. En daarom hebben we elkaar getroffen in, in het appartement. Dus gisteren hebben we eigenlijk voor een paar mensen heerlijk gekookt. De hele middag in de keuken gestaan. Dat is goed om te doen. Het is toch nog goed gekomen een beetje kerst. Ja, ja, het hier. is heel goed gegaan. Ja. In een mooie stad, in de stad die de sfeer heeft die jou aanspreekt. Eh, Zing het en de Wees het Froh, Dat is een voorstelling die in België al een aantal jaren lang... op het repertoire staat van de KVS, de Koninklijke Vlaamse Schouwburg. Morgen dus in Oostende en overmorgen ook. En het gaat allemaal om een christelijke zangbundel uit 1941. Eh, heel bekend bij, eh, ik zei het al, Vlamingen van zekere leeftijd. Wat voor bundel is dat nou, eh, Zing het en de Wees het Froh? De... Koster Ignaas de Sutter is in de jaren dertig beginnen uh, liedjes verzamelen... waarvan hij vond dat als de, de Vlaamse jeugd die liedjes zou leren... en regelmatig zou samen zingen... dan zouden ze opgroeien tot godsvruchtige, verstandige, uh, zelfbewuste Vlaamse mannen. Nou, mooi een, een mooi streven. Een mooi streven, zeker... De liedjes die hij verzamelde van rond de eeuwwisseling en vlak daarvoor, waren de waren. Kijk, kijk, Vlaanderen was lang een achtergebleven deel van het land. De, de, de, de, Fran, de Franstalige elite had het voor het zeggen in, mm. in, in België. En de, de Vlaamse boerenbevolking, grotendeels boerenbevolking, uh, niet goed ontwikkeld. Uh, levend in zeer arme omstandigheden, die werden uh, ge redelijk geknecht. Dus die, het was een, die, die liedjes die in die tijd werden geschreven... waren vaak uh, een, uh, pogingen om dat volk te verheffen... een zelfbewustzijn te geven, uh, te zorgen dat ze voor hun rechten opkwamen. Dat was van, in het beginsel een zeer uh, rechtvaardig streven wat daar, wat daar was. Kun ze en... een tekst noemen uit, uit die bundel? ja die, die die bundel die loopt van zeer onschuldige vrolijke liedjes uh, geschreven door de door de de priesterdichter uh, guido gezellen oh ja yeah. uh, er zijn uh, liedjes als de de, de blauwvoet dat, dat is al iets steviger uh, waar je en... de blauwvoet over uh, daar gaat de de de trommel slaat de fluiten gaat de um... Dat gaat over, over die jongens die, die uh, uh, aangemarcheerd komen. En vliegt een blauw, blauwvoet, vliegt een blauwvoet, storm op zee. En dan... Uh, uh, uh... Gaat, de Franse ratten rolt uw matten. Dus dat, dat is wel een, een lied waarbij de, de Vlaamse jeugd wordt aangespoord. om, uh, om zich tegen, de, tegen de, de, de Fransman te keren. En ook tegen dus, de Franstaligen. Nou, ik denk dat dat lied nog meer gaat over de, de Gulden Sporenslag. Dus 13-2. Dat, dat, precies, 13-2, kent uw klassiekers. En dat, dat, daar, daar probeerde het, het, het, het, het, uh, het Vlaams nationalistisch bewustzijn probeerden in, in de Gulde Sporenslag in 13.2... eigenlijk een, een eerste belangrijke uh, datum van hun geschiedenis te, te vinden... en te polijsten en op, op te poetsen. Om te zeggen, kijk, toen waren we al Vlamingen. Toen kwamen we al in opstand tegen de franstaligen Dus laten we daar een voorbeeld aan nemen. En die uh, uh, geschiedkundige uh, invulling zeg maar, van, van hoe, hoe je... Uh, jezelf een, een geschiedenis moet geven waardoor je ook een, een band als mm. volk kan, kan maken. Wat, wat wij in Nederland natuurlijk hebben gedaan toen uh, uh, door, door al die liedjes uit de, uit de 17e eeuw en uit, uit de, uh, tegen de Spanjaarden zeg maar de, een gezamenlijke vijand helpt heel goed om een natie te, te definiëren. Dus die liedjes die gaan van, van zeer onschuldig tot aan de, de zwarte leeuw van Vlaanderen wat eigenlijk toch redelijk onversneden fascistisch is. Die, dat zit allemaal in die, in die bundel. Want in, in de jaren dertig, in de aanloop naar die bundel ook... Daar, toen waren de, de, de Duitsers... die, die uh, werden toch de, de vrienden van de Vlamingen gezien... omdat die tegen de Fransen waren... Dus het is altijd gevaarlijk om je vrienden te zoeken... onder de vijanden van je vijanden. Ja. <laughs> Meestal krijg je daar vroeger van uit spijt Ja, Toen, toen we... ons <laughs> stond er een soort duivelsverbond. Uh, een duivelsverbond, En veel ja. van die liedjes uit die bundel getuigen daar dus, uh, dus ook van. Uh, maar ja. mag je ook zeggen dat dat materiaal... wat misschien wel met alle goede bedoelingen... door die priester in die bundel is opgenomen... maar dat dat materiaal uiteindelijk uh, heeft geleid... Tot, tot, tot vergegaand activisme? Dat die liedjes daarvoor stonden? Voor de Vlaams Nationale Zaak? Dat is, uh, in, die, in, in onze voorstelling, zingend uh, in de wezenstvro, komt al die muziek aan bod. En het, het bijzondere is dat wij daar niet echt uh, uh, zeer duidelijk in nemen. Of zeggen, kijk, dat is goed en dat is fout. Maar alles gebeurt en je ziet uh, hoe dat aan die tafel... Eigenlijk is de voorstelling een, een kerstavond van een grote familie. Zitten dertien mensen aan een tafel op het podium en gaandeweg de voorstelling wordt duidelijk... hoe de verbanden tussen die mensen aan tafel zijn... en hoe de, de, de grote uh, maatschappelijke uh, uh, denkrichtingen aan tafel uh, vertegenwoordigd zijn... Wat gaat het aan die tafel eigenlijk over het Vlaanderen van nu... waar de NVa, de uh, uh, uh, alliantie van uh, Bart Bart de Antwerpse Wever, burgemeester ja, ja. Bart de Wever... natuurlijk een belangrijke rol speelt, een Vlaamse nationale partij? Mm -hmm. uh, yeah. uh, je hebt natuurlijk nog het Vlaams Belang... wat, wat nog een stukje uh, rechts van het spectrum zit. Mm -hmm. Gaat het over die uh, actualiteit van Vlaanderen, waar heel veel inderdaad Vlamingen zeggen, uh, laat ons uh, uh, weggaan van de walen. Of uh, maakt dat de voorstelling te politiek, zoals ik het nu uitleg? Uh, ja. Dat maakt het te politiek. Zo politiek is die voorstelling... Uh, het is geen pamfletistische voorstelling daarin. Het, eigenlijk is het... Het bijzondere ervan is, als je die liedjes uit die bundel zingt, dan blijkt het politiek te zijn. En dan splitst ook de zaal zich vaak. en, en Dus terwijl wij niet uh, heel duidelijk een richting geven... wordt, wordt het de manier waarop mensen er naar luisteren, naar kijken maakt, die, dat kleurt die voorstelling. Maar je kunt dus krijgen dat de ene helft van de zaal zegt... Mm. ja, en zo is het maar net... En, en zo moeten we ook ten strijde trekken tegen de Fransman... of tegen de Waal. Dat zo expliciet, één op één, zal, zal het niet zijn. Maar er zijn wel... Uh, we hebben in de KVS in Brussel wel avonden gehad... dat er uh, um, bij sommige nummers instemmend werd meegezongen... dat we zelf dachten, oeps. oeps. <laughs> en, dan, en aan de andere kant ook... dat, dat uh, we hebben een, een priester aan tafel zitten... en die uh, wordt gespeeld door, door Murat dat is een... een, een, een, een Franstalige... Brusselaar... van Noord-Afrikaanse afkomst. En het feit dat we in de KVS... de Koninklijke Vlaamse schouwburg dus een acteur hebben die Frans spreekt... dat wordt ook niet door iedereen gewaardeerd. Dus er zitten heel veel... Uh, gevoeligheden in, in, de, in... de Belgische samenleving... die in die voorstelling af en toe ook naar boven komen. En dat... Dat maakt die voorstelling interessant, want toen we hem zeven jaar geleden speelden, of schreven, toen lagen de politieke verhoudingen totaal anders dan nu. Maar ik denk dat die voorstelling meegegroeid is met de ontwikkeling en dat die altijd weer een nieuw uh, aspect van de actualiteit belicht. Ja, die blijft actueel als die, als het die, waar, ja, die groeit mee en dat, dat is eigenlijk fascinerend om te zien ook wat er, de, omdat, we de, omdat de teksten vast liggen, maar toch ver veranderen de verhoudingen aan tafel. Omdat de veranderingen buiten die tafel veranderen. Dus eigenlijk schrijft de maatschappij mee aan die voorstelling. Precies, terwijl die voorstelling ja. hetzelfde blijft... Ja. Is, het, is het de maatschappij die dicteert hoe er naar die voorstelling gekeken wordt. Ja, en wordt die, die nou dus ook de, de rolverdeling anders invult door ja. de jaren heen. Ja. Welke tekst neem jij voor je rekening? Uh, ik weet nog steeds niet precies welk personage ik ben. Ik ben een, een, een, een oom. Uh, en... Mijn rol die gaat, uh, ik, ik, op beslissende punten sta ik buiten het gezelschap. Maar dat geeft me natuurlijk ook een bepaalde kracht. En er zijn een paar uh, uh, gedichten en liedjes die ik, die ik ook voor een groot deel zelf heb mogen, mogen uitkiezen. Want dat, dat was echt een heel fijne manier om, om zo'n om zo stuk te maken. Eén lied bijvoorbeeld wat ik nog van de lagere school kende... maar dat niet uit de Zing het en de Wezen bundel... maar uit, uh, ik denk, kun je nog zingen, zing dan mee. Er is een lied wat ik de, de voorstelling in heb kunnen smokkelen. Merk toch hoe sterk, nu in het werk zich al stelt... die al een tijd ons vrijheid heeft bestreden. Ziet hoe hij uh, graaft, slaaft en draaft met geweld... om onze goed en ons bloed en onze steden. Prachtig lied. En die melodie die was me altijd bijgebleven. En die tekst die bleek... Zeer goed in de voorstellingen scharnier te kunnen uh, vormen. tussen het. Uh, uh, zet die de, de grote clash in. De, vanaf dan wordt het. Uh, gebar... Tussen de mensen aan tafel. Ja ja ja, ja, ja, ja. Spreek je ook uh, echt Vlaams-nationale tekst uit? Uh, ik, ik heb één gedicht, uh, een, een loflied op, op, op, op Vlaanderen. Ge, uh, geschreven door Guido Gezellen. Laat eens waar... horen. Doe ah. je dit uit je hoofd? Uh, ik ga dat nu uit mijn hoofd doen, ja. Jammer dat het geen televisie is. <lacht> Dan had iedereen kunnen zien dat ik dit in papierloos doe. Het is echt waar, hij heeft geen papier voor zich liggen. In, Vla in Vlaanderen blinkt de hemel blauw. Gelijk op alle stranden. In Vlaanderen straalt de morgendauw. Gelijk in alle landen. En de Vlaamse maan is geen godin, maar het beeld der zuivere maagd. De moeder van de zoete min, die het Vlaamse hart behaagt. En de jonge wietster galmt hun lied van s'morgens vroeg aan het polken... en ze antwoordt, die ze niet en ziet, de leeuwerik in de wolken. De Vlaming onder het dak van strooi. Er valt geen wijn te drinken, al ziet hij rond zijn vogelkooi... de rijpe druiven blinken. En haalt men uit die druif al hier geen wijn. Voor valse goden in Vlaanderen pinkelt het Vlaamse bier... uit edelzaad gezoden. O landeke, we zijn maar kleen... Niet groter zou ik u geren. Ik zie u. En zulken is er geen. Ik zie u toch zo geren. Mijn Vlaanderen. Mijn Vlaanderen. Mijn Vlaanderen. Dat en moogt gij nog en zult gij nooit veranderen. Onleugenachtig heet gij nog het katholieke Vlaanderen. Mijn Vlaanderen spreekt een eigen taal. God gaf elk land de zijne. Dus laat ze rijk zijn. Laat ze kaal, ze is Vlaams. En ze is de mijne, ze is Vlaams, en die zijn Vlaams veracht, de taal van die verdwijnen, verdwijn hem met de sprekenskracht, ze is Vlaams. En ze is de mijne, dus sta op dan, het vrije Vlaamse lied, sta op dan, geen valse dichtpatronen, geen vreemde, oneigen klanken, niets dan christen Vlaamse tonen. Dat laat dan duidelijkheid niets te wensen over. Gido Gezellen. Ik ben van klaar voor Rick het de van vandaag, dat hoor je <laughs> ja, ja, ja, je bent er helemaal <laughs> klaar voor. Inderdaad, de tekst die natuurlijk uh, heel explosief materiaal kan zijn. Hè? Ook nog anno 2013. Ja, ja, maar, maar het is ook wel een mooie taal. Misschien ook dat... helemaal niet zo bedoeld door Gezellen. Wel trots op Vlaanderen en er spreekt liefde uit. Precies, en, en Guido Gezelle was een, was een, een, een priesterdichter. Uh, in, het, in het echt het, het Putje van West-Vlaanderen. En die probeerde zo zijn, zijn, zijn parochie... Een, een, een, een gevoel voor de taal... en een trots... en een, en een, een zelfbewustzijn bij te brengen... wat door de Franstalige elite... Van de, van de kerk... de kardinaal Mercier... niet in dank werd afgenomen. Zij moest af en toe van de ene parochie naar de andere... als hij te veel macht kreeg. Dus er was eigenlijk die, er was iemand van het volk... voor het volk, door het volk, met het volk. En dat is eigenlijk een... een, een in zijn, in zijn vorm als, als priester dichterdoor een, een oprechte vrijheidslievende uh, uh, mens geweest. Ja, nu kunnen uh, de Vlamingen van nu daar iedereen hun eigen interpretatie aangeven. En dat precies, maar dat, dat, dan dat dan is dat exclusieve materiaal. Dat op. dat het gevaar is van, van Vlaanderen, dat, dat, en in mijn ogen ook wel van Bart de Wever en van het Vlaams Belang, dat die in een tijd dat het uh, Vlaamse zelfbewustzijn echt nodig was... om zich een, een positie te verwerven mm. binnen het land en binnen Europa... en binnen voor, voor zichzelf een menswaardig bestaan op te bouwen... was dat zeer wezenlijk en, en een belangrijke beweging. Maar de Vlaming is nu de bovenliggende partij in België. Dus die... die maar nog altijd is de verongelijkheid van, van die kant van het politiek spectrum... Een, een zo diep ingegroeide karaktertrek... dat die altijd weer de slachtofferrol pakken. Terwijl ze eigenlijk... De, ze, ze hebben er geen reden voor. Ze hebben het gewonnen. En, en een, een goede winnaar zijn is blijkbaar heel moeilijk voor sommige mensen. En dat is ja. eigenlijk jammer. Want die, d, d, d, dat, zou ze, dat zou hun sieren. Nou kom je heel veel ja. in Vlaanderen. Je werkt er heel veel. Je bent er misschien wel bekender dan hier in Nederland uh, uiteindelijk. Zeker uh, als, als, als, als soloartiest. En als schrijver. En als radio- en televisiepresentator. Ben je inmiddels een soort Vlaming met de Vlamingen geworden... of ben je nog steeds die buitenstaander die kijkt naar Vlaanderen? Um, nee, ik ben er lang geen, geen buitenstaander meer die, die kijkt naar Vlaanderen. Ik ben ook wel, wel zeer, zeer betrokken bij, bij sommige uh, dingen die spelen daar nu... en betrokken bij mensen en betrokken bij gezelschappen. En het, het leven daar bevalt me eigenlijk zeer goed... Dus, maar ik weet wel dat ik, Dus ik ben steeds minder uh, Nederlander geworden daar. Dus daar ben ik een, uh, uh, zeker geen archetypische Nederlander. En eigenlijk word ik daar niet als Nederlander gezien, maar een Vlaming zal ik natuurlijk nooit worden. Dus dat. dat, uh, dat ik hang ergens zo'n beetje da daartussenin. En dat geeft. Uh, voldoende uh, grond onder de voeten daar om te begrijpen wat er speelt en, mm. en, en ook te, te weten waar mijn, uh, mijn uh, zielsverwanten zitten en waar, me, waar, mijn, waar, mijn, de, waar ik me thuis voel en dat is eigenlijk bij heel, heel, heel veel mensen want, en, maar op, op beslissende momenten weet ik wel dat ik, dat ik Nederlander ben en wat maak je dan tot een Nederlander? Um, ja dat, dat een andere manier van Um, redeneren, denk ik. Op welke manier? Ik denk dat, dat Nederlanders. of Hollanders. Um, beneden de zeespiegel geborenen. Dat die, dat die een andere, meer praktische, meer letterlijke. manier van. Uh, leven en, met, en denken en met elkaar omgaan hebben. En dat vind ik meestal jammer voor mezelf. Ik hou veel meer van de. wat. Uh, Poëtische benadering van het bestaan. Ja, de poëtische benadering van de aangespoelde mens. Ja, dat die, die de, de, zo het, het aangenaam vermijden in, in, een, in een gezonde dosis weemoed. Ik vind dat heerlijk, hm. doe dat graag. En da, daardoor ben ik ook uh, gevoeliger voor, voor, uh, voor sommige prikkels of voor, voor sommige gedachten of beelden die, die binnenkomen. En voor bepaald taalgebruik en, en de manier waarop dingen daar veel zachter worden benaderd... Mm -hmm. en, en omzichtiger worden besproken. En dat, dat vind ik heel fijn, maar, maar uh, soms blijkt dat ik toch een noorderling ben. Want noorderlingen uh, houden meer van afspraken. is, is afspraak, een Die zijn letterlijke, ja. ja. En als ik zeg om vijf uur, is het ook vijf uur ja, en niet tien over vijf. Precies dat, ja. En dat is iets wat je ook <laughs> aanspreekt. Uh, ik, ik, ik, ik ben heel Je wil het misschien niet, maar het is toch belangrijk ik, voor ik je. Ik zou... Uh, Therape therapeutisch oogpunt ooit eens een keer ergens te laat moeten komen, ja. Misschien dat ik dan ergens doorheen breek. Maar ik ben gewoon graag op tijd. Ik, ja, vind, ja. Dat, ik, ik vind dat... Uh, en dat is denk ik het probleem. Ik vind dat ik... Als ik op tijd kom, vind ik dat... een Is dat omdat ik die ander, waarmee ik heb afgesproken, dat ik die serieus neem? Dat ik, die, ik vind dat niet alleen netjes. Het is ook geen, niet alleen moeten. Maar het is ook... Dat is, anders is dat van zijn tijd. Heeft het ook met die zeespiegel <tus> te maken? Ik denk dat je onder de zeespiegel je... letterlijke met elkaar moet afspreken, ja. Dat, dat is Iemand moet die dijken bewaken. Precies Iemand moet weten waar de zandzakken liggen. Precies, dat is, dat is genetisch ingedaald, die informatie. Dat zit al eeuwen in, in ons. Dat ja. weten wij zelf niet eens meer, maar dat... Onze omgeving is zo, dat, we, dat, dat wij letterlijk zijn. De letterlijke Nederlander. De, letterlijke, de letterlijke Nederlander ten opzichte van de, de omvloerste Vlaming. En... Natuurlijk is dat, is dat wat je niet kent veel mooier. En ik, ik, ik hou er ook echt van. Maar je blijft hier letterlijk een Nederlander. Op beslissende het momenten weet, merk ik, dat, dat, ik uh, uh, dat ik het niet red. In Vlaanderen zeg je dat op dat spreek je aan. Dat, dat, dat, dat weemoedige, dat, dat, dat uh, melancholieke. Dat maakt je open voor de taal, zei je net. Nou, en dat blijkt ook zeker op je nieuwe CD. die een paar maanden geleden <lacht> is verschenen. Beter als zo heet hij. Ehm. Um, zo, je maar eens gaan luisteren naar een stuk. Vind je dat goed? Dan gaan we terug naar het programma. Een, plan, een uh, heel mooi liedje, Vrienden. Ja, <tie> Kom vrienden, kom kom Zie de zon is teruggekomen en wij mogen samen verder dromen van de zomer en de blijde mij. De schuif wat dichterbij. Gelopen, wij zijn blij, vol goede hopen. Het groot verlof nu eindelijk nabij. De schuif wat dichterbij. We komen. Mogen varen, we zullen in ons hart de eet bewaren. Ga door het leven zij aan zij aan, zij aan zij aan zij. Zaluna, Helco Span. Vrienden hoorde u van Rick de Leeuw van zijn nieuwste album Beter als Rick schitterend. de Leeuw. Schitterend. Nou, inderdaad, echt schitterend. Een beetje weird, een beetje raar en zo mooi tegelijkertijd. Ook vol van melancholie, maar wel in een soort soundscape haast. Hoe heb je die gemaakt? Um, die. Plaat. Ik, ik was uh, drie jaar geleden was ik met, met, een, eigenlijk met de opnames van, van wat uiteindelijk deze cd zou gaan worden begonnen. En na drie kwart jaar opnemen, en uh, dacht ik, dit, dit is niet goed. Het, het klopt niet. Ik, ik, het ging een kant op die. Het, het glipte tussen mijn vingers vandaan. Dus uh, een lastige beslissing was dat, na drie kwart jaar. Uh, op onregelmatige tijd in de studio gezeten hebben... om te zeggen, uh, uh, we, we moeten hier niet, niet meer verder gaan. Stoppen, het, het, het, het werkt niet, het wordt het niet. Dan heb je natuurlijk al uh, veel tijd en geld erin geïnvesteerd... en er zijn ondertussen plannen gemaakt door management... over tournees en alles. En als je dan zegt, het gaat niet door... dan, dan is het voor sommige mensen wel wat slikken. En, maar het was een, een, een zeer goede beslissing, denk ik. En toen zijn we een half jaar later overnieuw begonnen en met een, een veel heldere plan... met een, een, een juiste keuze... of juiste keuze... met een heel heldere keuze... aan muzikanten. Zo, we gaan een, in een korte periode repeteren... en de studio in, in Brussel, in ICP. En die uh, groep muzikanten... dus met uh, Bart van Lierde... Uh, Axel Peleman, Ron Reumann... Bjorn Eriksson en Jan Houtekiet... dat zijn werkelijk zeer goede uh, muzikanten... allemaal uit België... Uh, Daarmee hebben we in twee, drie dagen uh, repeteren... een, een klank voor de, voor het, van het orkest, zeg maar, uh, gecreëerd... die eigenlijk voor die hele plaat, voor alle repertoire kloppend was. Die, die overal spanning gaf en, en uh, vrijheid. En, en, uh, als je zo'n club om je heen hebt... dan durf je ook zo'n lied zo te maken zoals mm. dit lied is. Want zo'n soundscape is heel lastig om te maken... omdat je... Uh, Iedereen heeft de verantwoordelijkheid om, om zijn eigen rol zo in te vullen als hij wil. Rekening houden met wat de anderen doen. Want dat is een zeer uh, breekbare uh, samenspel. Maar kennelijk voelden al die muzikanten elkaar uh, uh, enorm goed aan. Zeker ja, bij dit lied. Dat is inderdaad ja, dus, breekbaar. Dus je, je zo'n lied op deze manier opnemen. Je kan natuurlijk een veel uh, veiliger manier zoeken voor, voor zo'n song als je het op deze manier durft... dan is teken het tekenend voor hoe goed die club samenwerkt. Ja. En dan hoefde ik eigenlijk niks anders te doen... Dan, dan instemmend knikken en blij zijn met wat ze maakten. Want mm. ik, daar heb je dan verder geen, geen invloed op... anders dan dat je niet op de rem moet gaan staan. Als ik niet op de rem ga staan, dan doen zij dit... En je bent niet ben, vaak op de rem gaan ik staan? Ik ben nul keer op de nul rem. Nul keer zelfs. Wat is zelfs. dat, meneer? Wat is dat? Nul keer op de rem gaan staan. Zeg, het, het liedje gaat over vrienden. Veel van je liedjes gaan over vriendschap. Over, over de warmte die je vindt bij vrienden. Het verlangen naar vriendschap. Uh, uh, het, het gehecht zijn aan mm -hmm. mensen. Is dat iets wat je kenmerkt? Uh, ik denk dat ik in de afgelopen acht jaar of zo... wel, wel de, de, de diepere betekenis van... ...van de mensen om je heen en de sociale structuur om je heen... ...ben gaan leren begrijpen en leren waarderen, ja. ja. De sociale structuur om je heen. Heb je het dan over je vrienden? Heb je het over je geliefdes? Heb je het uh, over nou, je familieleden? Ik zeg, dat, dat ik een, een jaar of zeven geleden ben ik uh, gescheiden. En dan duurt het heel lang voordat je leven weer een vanzelfsprekendheid... ...terug heeft die, die opeens kwijt is. En in de jaren dat hij vanzelfsprekendheid kwijt was... leer je heel goed... Uh, of heb ik in ieder geval geleerd... wat de waarde van dat soort... Uh, ja, ik kan niet anders zeggen dan structuur is. Uh, dat je als je iemand belt of je dan... ja, kom maar of nee, blijf weg, zegt. Dat soort dingen die... Dat zijn, uh, um, dan komt er een, een, een diepere betekenis in, in, in dat uh, uh, vriendschap. Maar ben je uh, mm. door dat je gescheiden bent en op zoek moest... naar een nieuwe structuur voor je leven... een betere vriend geworden voor mensen? Oh, dat durf ik niet te zeggen. Maar uh, ik hoop dat toch wel. Ja. ja. Maar, maar... het gaat meer om dat je... of voor mij dan, dat ik... Dat, dat, dat die... dingen niet langer vanzelfsprekend vond. Waardoor je uh, veel meer... aspecten ervan ziet. En dat... dat het is heel uh, verontrustend om er vanzelfsprekendheid kwijt te zijn. Maar het is wel heel leerzaam en verrijkend om, om daarna te zien wat het allemaal inhoudt. Is het leven er mooier door geworden, beter door geworden? Ja, ja laat, ik nou gewoon, laat ik eens ja zeggen. Ja, ben benieuwd wat er dan gebeurt. Ja. ja, ik denk het wel. En waarom dan? Ja, die vraag had ik kunnen verwachten natuurlijk. Nee, maar, ja, um, dat je dat ik daar. Um, met een scherpe oog naar kijk, Dat ik daar meer ontvankelijk voor ben. Dat ik het ook meer waardeer. Omdat vanzelfsprekendheid is natuurlijk... aan de ene kant heel aangenaam. Omdat alles gaat. Maar je bent ook wat uh, slordig daardoor. En die slordigheid... die uh, kon ik me op een gegeven moment niet meer permitteren. En dat hm. is eigenlijk heel goed voor me geweest. Ja. Is er inmiddels een uh, nieuwe liefde? Het is een, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Absoluut. En benader ja. je die nieuwe liefde op een... ...andere manier dan je... Uh, ...je eerste liefde benaderen... ...met wie je getrouwd was... Uh... ...is die positie van, van uh, diegene anders? Ja, maar ik denk ook... Dat, dat, de, ...dat andersom ook... ...de relatie wat... ...slimmer in elkaar zit. De, dat je uh, ook duidelijker... Zet, ...weet wat je van iemand verwacht... ...wat je van iemand verlangt... ...wat je niet van iemand verlangt... ...wat je niet van mensen verwacht... Dat dat is allemaal wat... wat is het vrijblijvende? Wat nee, ik denk zorgvuldiger juist. Dat je geen onredelijke dingen... van andere mensen moet verwachten. Dat, dat, eigenlijk komt het neer dat je... Uh, niet van iemand anders moet verwachten... dat hij jou gelukkig maakt. Dan moet je eigenlijk... grotelijk moet je dat zelf doen... en dan hopen dat iemand anders graag in jouw... aanwezigheid mm. is, omdat je... iets voor iemand anders kan betekenen. Maar je moet niet dat van iemand anders verwachten. Je claimt elkaar minder. Ik denk dat dat het is, ja. En dat, is, dat, dat, is een, een, een, dat maakt het allemaal wat bewuster, maar ook veel leuker, spannender. En ook uh, fijner als het lukt. En, en wordt dan dat, die groep van, van uh, die liefde en die vrienden wordt dat een soort gaam als het ware? Dat, dat, dat eigenlijk in elkaar overvloeit? Ja, dat, dat past ook makkelijker bij elkaar en dat conflicteert minder... Ik, het is nu net alsof ik er verstand van heb, maar... Ja, je bent ervaringsdeskundige Ervaringsdeskundige, er, er, er, ja, meldt zich. Ja. Maar het, het, het voelt nu op een... Op een um, laat ik zeggen dat het... Het is nog steeds verwarrend, maar wel op een hoger level, zeg maar. Ja, je, je, ja. en je, je weet nu beter waar je, wat je aan het doen bent. Ik vrees, ja, ik denk dat dat het is, Ja, ja. ja. Maar ook niet, lang niet altijd hoor, dus daar gaat nog genoeg mis om, om, het, om, het, om het goed te houden. Dat zou ook niet goed zijn voor een liedje schrijven als het <laughs> nee, allemaal nee, goed gebeurt. moeten we bezig Ja, precies. Je, je hebt ook een eigen radioprogramma in, in Vlaanderen. Want je bent, ik zei het daar al, uh, erg populair in Vlaanderen. Uh, het Hol van de Leeuwen heet dat iedere zondagmiddag bij de collega's van de VAT op uh, de plaatselijke Radio 1. Maar Wat doe je in dat programma? Ik heb daar een, een enorme vrijheid gekregen. Ik had eerst op de dinsdagavond had ik een, een radioprogramma, De Noorderlingen... waar ik alleen maar Nederlandstalige muziek uit Nederland draaide. En daar werd redelijk goed op gereageerd. Of heel goed op gereageerd eigenlijk. In die mate zelfs dat ik vanaf september op de zondagmiddag mag. En dat is het, het uur tussen 1 en twee. Het uur voordat, eigenlijk het uur na de zondagmis... En het uur voor de sport begint. Dus eigenlijk, ik, ik ben de. Er staat de brug tegen. Tussen eigenlijk twee religies, als het ware. Nou, eigenlijk, ja. Of, of eigenlijk ben ik de. Het schakelpunt tussen. Ik ga van geest naar lichaam. Dat is eigenlijk. Zoals ik het graag grij hmm. zie. Dus ik probeer het. het, het wat. De, de afdaling van geest naar lichaam. Wat, wat. te versoepelen. En hoe geef je die muzikaal vorm, die afdaling? Ik doe nog steeds. Nederlands talen, maar nu uit Nederland. en uit België. Dus. Um, ik probeer een, een, een mix te maken van wat, in, wat ik in België mooi vind... en wat ik vind dat ze in België mooi moeten gaan vinden. Dus ik, ik draai uit Nederland uh, uh, dingen als Skik, Roast Roastbeef... Um, Maarten van Roosendaal, um, De Jeugd van Tegenwoordig, Kraantje Papi. Allemaal uh, Peter Koelenwijn, uh, Rob, Rob de Nijs, André Hazes. Maar uh, de, de nummers uh, van die artiesten... Die, waar uh, Dat is toch echt... Luister hier naar. Ja, dat luister wil je, je Dat nou. wil je zo, zeggen. een soort missionaris. Een ja, zend ja, ja. zendeling kom, kom ik naar, uh, naar, naar België... elke zondagmiddag met een ransel vol prachtige kleinoot. En daar zet je dan, dan de Vlaamse uh, nummers tegenover. Zet, daar zet ik Vlaamse muziek tegenover. Ook om ze... Uh, maar dan ook niet de meest bekende nummers... Maar wel... Om, het, om de klank weer, uh, weer terug op nul te zetten. Zeg maar. Dus uh, Remmel van het Groenewoud, De Mens, Gorky, Noordkaap... Uh, maar ook uh, Louis Neefs, Anne Christie. Zullen dat... Zul we ze uh, naar zo'n uh, mooie combinatie luisteren? Oh, Als je die zou dat... kunnen maken in het Hol van de Leeuw. En uh, dan beginnen we in Nederland. Dan beginnen we in Nederland. Um, uh, wat ik een, een, een prachtig lied vind, omdat ik het al mijn hele leven ken... en ik heb dat ook een, een, een paar jaar zo... Uh, hooghartig van me afgeschoven... omdat ik dat eigenlijk dacht, dat kan je niet maken om dit mooi te vinden. Maar uh, uiteindelijk kom je toch terug bij waar je vandaan komt... en de, de stem en het arrangement van dit lied... Uh, Willy Alberti met uh, De Dievenwaren. We gaan naar een fragment luisteren. Oh ja, accordion, de Jordaan, ik hoor het al. Jongens, kom kijken, de wagen staat voor... Dieven worden weggereden, Als zie je de stumperts hun handige geboeid die soms niet het ergste deden. Dan is het een jongen, lang werkeloos, die het deed waar hij niets kon verdienen. Vaak zie je de moeders, aan het station, die stil in een hoekje staan gerieven. Lagen ooit als je die wagen ziet staan. Je kunt hen gerust wel betreuren. Denk Kan morgen mij ook Wat is er niet... En dan af zet ik kijk, wam mijn daar in de fek. En ik heb de grootste moeite voor het ding te zijn, Heel de zal ik niet naar Rijk. Ik, ik, ik wezen aan de check. Ja, er is gewoon voor dat te zijn. De draaide vooit een keer test het eindelijk waait. Maar moet er rubineren lijn. Het de zalen uit me had. geven toe met je zat. Ken nog gele af de lijn. Ey, flipcolier Colier is drank. Zon in Tan zijn toch al dank Nog een keer tot het dat Ja, dit is toch wel een contrast, hè? Want wie horen we hier? Dit is uh, Fli de, de briljante Flipcolier. In het? Welke dat taal? West-Vlaams. West-Vlaams, West ja. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk dit soort combinaties tussen... Uh, Willy Alberti en deze Flip Collier... die zijn in het hof van de leeuw. Hier heb je wel de, de, de, een, een redelijk beeld van... Uh, hoe breed het palet is waar hij te kiezen kan. Op die dag, ja. ja. Het moet echt heerlijk zijn. Ik het doe dat heel graag. Maken. En Flip Collier, dat is... Uh, voor een gemiddelde Nederlander is dit nauwelijks te verstaan. Het lied gaat eigenlijk over hemzelf. Dit, uh, Flip Collier is aan de drank. Het gaat over, over de roddels die zich in het, circuit, uh, die in het circuit de ronde doen over de artiest Flip Kalier. En hij maakt zichzelf met de grond gelijk in dit lied... maar de, hij doet dat op een redelijk briljante wijze. Ik mag die zeer graag. Ja, een Goeie bijzondere artiest. muzikale combinatie. Iedere zondagmiddag hè, tussen 1 en 2 op 1 en de, 2. Vlaamse radio de Vlaamse radio 1. radio 1. VAT Radio 1. Hey, in het volgende nu gaan we uitgebreid verder met elkaar praten. We laten ook nog veel meer stukken horen van het, van het album... En ik zou het mooi vinden als, als mensen zouden reageren op fragmenten uit jouw teksten. Uh, in deze kerstnacht, het gaat om verbondenheid, het gaat om melancholie, het gaat om het gemis. En ik zou het mooi vinden als, als u dan straks, als u luistert naar een nummer van Rick de Leeuw... reageert op, op de tekst van dat lied. Uh, welk gevoel roept een nummer op? Uh, of een uh, tekstwaart uit zo'n nummer? Welke herinneringen komen er boven? Misschien reageert u wel in poëzie? Het mag allemaal. Uh, bijvoorbeeld deze zin uit een liedje Mijn Liefste. Dat laten we meteen na één uur horen, maar ik vind dit zo'n mooie zin. De glimlach die je glimlacht is al een tijdje minder echt... De glimlach die je glimlacht is al een tijdje minder echt. Reageer daarop. U kunt vanaf... Uh, nou, vijf minuten naar nu... U kunt u gaan bellen. 0800-1121... 0800-1121. De hulpdiensten zitten klaar. Ja, we, we zitten al masklaar <laughs> klaar... voor uw telefoontjes. Mailen kan naar... casaluna.ncf.nl casaluna.ncf.nl en twitteren kan met hashtag... casaluna. En straks dus... Uh, laten we ook het liedje horen waarin deze schitterende zin voorkomt. De glimlach... die je glimlacht is al een tijdje... minder echt... Uw, gevoelens, uw ideeën daarover. 0800-1121. Daar is uw telefoontje van harte welkom. Of mail naar kazaluna Straks praat ik dus verder met Rick de Leeuw. Laten we stukken horen van het nieuwe album... en kunt u reageren op de teksten van Rick. Maar nu eerst hier op Radio 1 een nieuwe aflevering... van het hoorspel Pekelvlees van de Joodse omroep. Gaat dat zo.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 Loekie, hoi. Luuk. Dit is je moeder. Maak ik je wakker? Ja, zoals gewoonlijk. Ik zal het kort houden. Mooi. Nou, we zijn er nu achter hoe het zit met Benny. Hij is inderdaad een zoon van Gogo oh. en opa Huisman. Maar van voordat ze getrouwd waren. Hij is eerst opgenomen geweest in Amersfoort. Daarna in de Berechtstichting En dan nog in Hilversum. Oh. Ja, misschien in een andere volgorde, maar... Uh... Dat weet ik allemaal niet meer. En toen naar de Sinaï in Amsterdam en nu in Amstelveen. Maar waarom heet hij dan geen huizeman in plaats van Stibbe? Dat had opa toch kunnen doen toen ze helemaal getrouwd waren? Het schijnt dat hij zich schaamde voor zijn geestelijk gehandicapte zoon. Wat vreemd. Ja, we moeten dat zien in die tijd. Dat was wat Bram tegen me zei. En volgens oom Max waren een oom en een neef van hun ook geestelijk gestoord. Het zit kennelijk in de familie. Oom oh, Max is weer terug naar Australië. We zijn samen doorgezakt. Hij is een echte Aussie. Oh, we hebben een lol met hem gehad. Hij is 86 als een jonge vent. Grogel krijgt geen medicijnen meer en ze knapt op. Maar ja, ze kan niet terug naar de eigen flat, hè? Dankzij tante G en oom Flip. Nee. Ja, en daar moeten we nu een oplossing voor zoeken. En wat ik al zei. Bram heeft me uitgelegd dat er in de oorlog vaak merkwaardige beslissingen werden genomen. Kijk maar naar die toestand met tante Adi. Die heeft daar misschien ook een tikken over gehouden. Ben je er nog? Ja. Heb je gehoord wat ik zei? Ja, natuurlijk. Ga maar alsjeblieft niet overhoren. Nee, ga maar weer lekker slapen. Dag, liever. Dag, mam. Er liggen bolletjes in de grond te slapen, te slapen. Liggen bolletjes in de grond, overal in de grond. Wakker worden, wakker worden. Alle vogels te zingen, alle vogels te Zet de bloemetjes buiten. Hallo. Wie ben jij? Abraham, uh, zeg jij maar joh. Hoe kom jij hier in mijn keuken? Het raam stond open en ik dacht, het ruikt hier wel erg lekker. Ben je lang wakker? Een uurtje of twee. Kon je niet slapen? Je snurkte. Geloof je het zelf? Nee, ik moet er s'nachts wel eens uit. De leeftijd, hè? Die komt met allerlei makkers. Bram. Zeg maar Joop. Sloof je je niet te veel uit? Ik kijk wel uit. Wat zou de... Hoe heette ze ervan vinden als ze horen dat je hier bent blijven slapen? Ik denk niet dat al mijn vriendinnen er erg enthousiast over zouden zijn. Ga je het ze niet vertellen? Waarom? Ik zeg wat ik nacht niet zacht. Oh, en geloven ze dat? Oh, luister, oké okay. Ik ben gewoon met ze bevriend. Oh, en zoveel relaties tegelijkertijd zie ik eigenlijk niet zitten. Uh, hoewel... Nee, misschien niet. Maar mij zou je dat niet kunnen flikken. Ik ben zwak. Wat nu? Eerst ontbijten en dan zien we wel verder. Ik denk niet dat we dit moeten herhalen. Moeten misschien niet, maar mogen wel toch? Nee, beter van niet. Kom nou was het zo beroerd. maken. Nou dan. Ik ben het nog niet verleerd. En ik ga me daar ook niet voor verontschuldigen. Tegenover niemand. Bram en dies. En zonder rode kop. Ja. Een beetje dan. Goed. Jij ja, je zin. Als ik je daar een plezier mee doe. Dat zijn nou mijn soort grapjes. Uh, luister, Kee. Belangrijker dan dat is of jij je moeder die verklaring nog kan laten ondertekenen om erachter te komen wat er met Benny gaat gebeuren... als je moeder er helemaal niet meer is. Heb jij nog een suggestie? Als je wilt, ga ik met je mee. We hebben vanochtend een afspraak met de arts van het hospice. Daar moet je nog maar niet bij zijn. Nee. Daarna kunnen we het wel verder uitzoeken. Als ik die verklaring van mama heb... Mama is echt hartstikke verliefd op Bram zeg maar Joop. Ze wil het alleen niet toegeven. Best schattig. Ze moet er nog een beetje aan wennen, denk ik. Maar ik hoop dat ze echt heel gelukkig worden samen. Opa is nu twee jaar dood, dus ik denk dat het wel tijd is voor iemand anders. Maar ja, ze moet haar hart openstellen en zo. Ik denk dat het helemaal niet slecht is om weer van iemand te houden. Dat moet ik maar eens tegen haar zeggen. Die Leo waar ik mee gezoomd had, dat was echt helemaal niks. Ik heb nu wel een andere vriend, Ferry. Die is wel een stuk ouder, maar dat gaat niemand anders wat aan. Het gaat weer goed met uw moeder. Ze heeft een rustige nacht gehad. Ze wordt nu gedoucht. Dus ze heeft goed geslapen vannacht. Aan één stuk door. Gelukkig maar. Stelt u zich eens voor... dat u het niet over een hele andere boeg had gegooid, dokter... Dan had moeder misschien nu niet meer geleefd. Daar kan ik niks over zeggen. Dat wilt u misschien niet. Maar het is wel zo. Laat vooral geen kans voorbij gaan om het me nog eens lekker in te wrijven, Gree. Heb ik gelijk of niet? Het belangrijkste is dat uw moeder weer opknapt. Zeg, Gree, waar is je pitboel? Flip had vandaag geen zin om mee te komen. Het doet hem allemaal veel te veel denken aan de lenden met zijn eigen ouders. Was dat niet twaalf jaar geleden? Zo zit hij in elkaar. Het raakt hem. Eindelijk iets dat hem raakt. Neemt u mij niet kwalijk? Ik word nog ergens anders verwacht. Oh, dank u wel, dokter. Bedankt. Waar was dat nou goed voor, Gree? Ik heb toch gelijk. Je hebt altijd gelijk. Jij hebt moeder volgestopt met veel te veel medicijnen. Daar moet je mij niet de schuld van geven. Oh, je weet het zo leuk te brengen, Gree. Je viert het zo graag waar anderen bij zijn. Maar als het om de zorg van moeder aankomt, dan ben je nooit thuis. Dat is helemaal niet waar. Hoe vaak ben ik al niet geweest om dingen voor haar mee te nemen? Voor haar te zorgen? Goed, laat ik het anders zeggen. Waar moet moeder nu naartoe? Hebben jullie daar wel over nagedacht? Dat had niemand kunnen voorzien. En waar zijn al meubelen? Waar is het bed? Waar zijn de kleren? Allemaal weggegooid. Flip en ik hebben ons best gedaan. Ja, want de flat moest zo snel mogelijk verkocht worden. Nee. Terwijl moeder nog niet eens is overleden. Het is een regelrechte schande, hoor je me? Ja. En wat nu? Neem jullie moeder in huis. Gaan jullie nu voor moeder zorgen? Jij weet dat dat niet kan. En waarom niet? Dat hoef ik niet meer uit te leggen. Nou, probeer het maar eens. Probeer het maar eens. Ik wacht. Nee. Waar moet moeder nu naartoe, Gree? Hè? Nou? Ik hoor ineens niets meer. Nou, dat had echt niet goed hoor. Er moet toch iemand op je letten. Dat ik geen stoute dingen doe? Ook dat. Drink je zwarte koffie op. Wil je me weer nuchter hebben? <lacht> waarom eigenlijk? Vind je me zo niet leuk genoeg? Oké, okay, even serieus. Ik kom met een voorstel. Oeh, Ik ben benieuwd. Over je moeder. Je wilt haar zo lang in huis nemen? Klopt het nog? Hè, waarom wil je het daarover hebben? Ik voelde me net een beetje week worden. Luister... Ik heb zitten denken. Ik zorg voor een mooi bed, een nachtkastje en een klerenkast... waar je moeder alle kleren makkelijk in kwijt kan. Wat jij hebt is allemaal antiek. Oh, ik begrijp het al. Die leen ik je. Tot er een definitieve oplossing is gevonden. En het matras koop ik wel voor aan. Je kent er niet eens. Dat komt wel. Geen Flip zullen het er wel niet mee eens zijn. Dan denken ze dat ik te veel invloed op haar zal hebben... en van haar wil profiteren. Dat is hun probleem. Nou, wat vind je ervan? Graag of niet? Graag, ja. Hè? Nou ben ik wel meteen weer nuchter. Had dit niet kunnen wachten. En dan laat ik het morgen bij je bezorgen. Kom eens hier. Bram, zeg maar, Joop. <laughs> Drink je koffie, op. Ik wil je een knuffel geven. Drink je koffie, op. Ja, baas. Is het mogelijk dat mijn moeder hier nog een paar dagen blijft? Het gaat weliswaar beter, maar ze is toch nog niet zo ver dat ze hier weg kan. Oh, dat komt ons ook beter uit. Een paar dagen? Als ze weer op kracht is gekomen. Dank u wel. Kunnen we nu naar haar toe? Geen probleem. Heb je zin om dat te ontmoeten? Jullie kunnen het vast goed met elkaar vinden. Dat denk ik ook wel. Oh, je bent er al greep. Dit is Bram. Bram, zeg maar Joop. Aangenaam. Dat is mijn zusje. Ben je al bij mama geweest? Nee, we gaan zo naar de toe. Uh, ik heb tante Ali gevraagd of moeder zo lang bij haar kan logeren. Ze vond het goed. Nee, ze vond het zelfs heel gezellig. En dat ontlast jou ook van de verplichting, hè? Nou, daar ben je dan te laat mee. Moeder komt bij mij. Maar je hebt ook geen ruimte. Voor moeder altijd. Maar tante Ali verheugt zich erop. Dat zal ze niet leuk vinden. Kan mij dat schelen. Nee, dat kan niet. Dat accepteer ik niet. Greep, Bram heeft al een bed, een nachtkastje, een hangkast en een matras voor moeder gekocht. Die kan die nou toch niet meer afbestellen? Maar wie bent u dan? Bram, zeg maar Joop, aangenaam. Nou, dat moet ik eerst met Flip overleggen. Nou, Flip vindt het vast goed. En dan heeft u ook geen last meer van uw moeder. En tante Ali komt er ook wel overheen. Jullie nemen mij in de maling. Dat vind ik beneden alle pijl. Zoiets moeten jullie eerst met elkaar overleggen. Met elkaar overleggen? Net als over het wegdoen van al moeder de spullen? He? De bed, de meubels, de boeken, de kleren. Alles waaraan ze zo gehecht was. Ik weet precies wat je bedoelt, Gey. Je hebt volkomen gelijk eerst alles overleggen. Jij zou haar dood op je geweten hebben. Okay. Weet je wat, Gey? Je bekijkt het maar. Okay. Bram, hou me alsjeblieft tegen. Anders ben ik nog in staat om dat te wergen. <middels> Bram, het is een reuze lief van je dat je eten voor me hebt klaargemaakt. Maar ik heb geen trek. Ik heb totaal geen eetlust. Kom op, doorzetten. Nee, echt niet. En als ik zo'n humeur heb, dan kan ik ook beter alleen zijn. Ik laat me nu niet meer afschepen. Je eet maar wat ik heb voorgezet. Zelfs als ik geen trek heb? Juist dan. Het is een zwaar proteïne dieet. Speciaal voor kickboxers. Ik heb een rotdag achter de rug. En een kleine kater. Hoofdpijn. Jammer dat ik je moeder nog niet heb ontmoet. Ze had ook wat slaap in te halen. Volgende keer beter. Neem ik jullie mee naar Domburg. Is dat mijn straf? Nee, nee, het is dat prachtig, zonder gekheid. Lieve Bram, vind je het niet erg als ik zo ook ga liggen? Nee, natuurlijk niet. Ik heb je vannacht ook te lang wakker gehouden. <lacht> nou, eerst nog een dikke zoom. <lacht> <lacht> Ik went er van links naar rechts. En van rechts naar links. Het lukt me niet om in slaap te vallen. Misschien omdat ik wat gedronken heb. Oh, het is nu half drie s'nachts. Ja, Is. Mijn leven gaat hoe dan ook veranderen. Ik hoop maar dat het knobbeltje niet kwaadaardig is. Anders is het misschien te laat. En is alles weer snel afgelopen. Maar mocht het toch nog goed komen, dan wil ik je vragen je goedkeuring te geven. Dat mijn leven weer een nieuwe impuls krijgt. Je bent nu al twee jaar dood. Ik mis je nog steeds. We waren niet voor niets 38 jaar samen. Daarom hoop ik. Ik hoop dat je het me gunt. Dat ik nu weer een nieuwe aardige vriend heb. Misschien. We zullen wel zien...